In een huis in de Groningse plaats Leek is vanmiddag een man neergeschoten. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Van de schutter ontbreekt nog ieder spoor. De man werd niet in zijn eigen huis neergeschoten, maar in dat van een vrouw. En wat de relatie tussen de twee is, kan de politie nog niet zeggen. De vrouw wordt verhoord.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 En voor jouw gebaar, wij hebben alles voor elkaar Wij hebben steen, tweede uur, aan de indruk die maakt En we genieten, en we voelen, dat die ander is geraakt Hoe kom je over, en je image, zijn je daden goed of slecht Het is een eindeloos gevoel De luxe sleutel en onze huizen zijn van ijs in het mooiste stukje. Groen bij midden en altijd Bij de steden, bij de deur. gaan de kleur in ons gezicht. Maar niemand ziet het. Wat we denken. Waar ons hart nog is. gericht en bij de berg. Onze leven. En het zinloze gevoel. Wat is ons liefste leven?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 ja, productiebedrijven, de technische bedrijven, bouwbedrijven. Dan zit je toch meer uh, in de hoek van uh, de alcohol. En uh, ja, ook wel de drugs uh, gebeuren. Ja. Ja. Ja. En we hadden het dus net al over verslavingsgevoelige bedrijven. Zijn er nou ook bepaalde branches bijvoorbeeld die meer verslavingsgevoelig zijn dan, dan anderen?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 Oké, okay, nou dat uh, is helder. Dan gaan we weer even uh, naar de muziek en dan uh, praten we zo verder over werk en verslaving. Hier is de Faithful van Hillsong.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 Ja, vaak begint het een beetje met een uh, afwijkend patroon in de werkzaamheden. Dus dat kan zijn dat je ineens uh, hele hoge productiviteit hebt. Dat ze heel veel werk afleveren. Of juist uh, daarna in één keer weer heel uh, weinig doen. Ja. En een stukje ja, toenemende onbetrouwbaarheid. Dus dat ze gewoon niet meer uh, op de juiste tijd op hun werk verschijnen. Uh, ja, gewoon daardoor heel veel verzuim hebben. hebben vaak twee tot zes keer meer verzuim dan een uh, gemiddelde werknemer. Tot twee tot zes keer zoveel. Ja, klopt. Dat, dat is echt wel behoorlijk. Ja, ja.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 dat, als jullie dat traject ingaan, dat, dan, uh, dat dat uiteindelijk ook kan leiden tot ontslag van de medewerker als, het niet goed, als, als die niet goed traject, uh, door het traject heen komt? Als diegene inderdaad niet uh, verslavingsvrij uh, wordt, uh, dan uh, kan dat inderdaad tot ontslag leiden. Okay. Dat zijn afspraken die je dan uh, vastlegt uh, met de werkgever en de werknemer. We hebben daar ook speciale contracten voor uh, die dan ook de werknemer uh, moet ondertekenen, ook de werkgever uiteraard. Ja.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 organisatie Ik weet niet hoe ik het noem Ja, organisatie is misschien beter voor een bedrijf. Ja. Uh, wat jullie doen, ja. Precies. Ja. En um, ja dat daarvan vanuit leven wij ook. Uh, de mensen die werken, die zijn ook allemaal christen. Oké. Okay. Maar um, um, de bedrijven die gebruik maken van werk en verslagen... Moet, zijn dat dan ook christelijke bedrijven of is dat niet nodig? Nee hoor, dat is niet nodig. Iedereen is welkom. Oké, okay. goed. Nou, dan... Um,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 Dat soort zaken. En ondertussen uh, gaan we met hun in gesprek uh, over allerlei zaken. En, uh, dus over verslaving? Over verslaving. Mm -hmm. uh, de Hoop is ook regelmatig langs geweest uh, voor een presentatie. Voordat jij uh, zelf bij de Hoop ging werken. Dat klopt, ja, dat ja, klopt. Ja. Ja, ja. En maakt je daar dan ook mee? van Dat, dat, mensen, dat jongeren met verslaving uh, worstelden? Ja, zeker. Ja, ja heel veel uh, uh, waren toch... Uh, ja, verslaafd aan de wiet. Gewoon blowen, dat soort zaken. Mhm. En ja, dat gaat dan van softdrugs naar steeds zwaarder. Ja. Ja, de coffeeshop zat in de straat bij het jongerencentrum. Dus ja, je zag er gewoon heel veel van. Ja, dat ze ja, daar ja. naar binnen gingen. Ja, klopt. Ik kan me zo voorstellen, als je dan met jongeren ja, omgaat... Dat dat, toch weer, dat dat toch weer een hele andere aanpak vraagt dan voor volwassenen. Van hoe, hoe pakte jij dat dan op? Ja, en je moet bij jongeren juist meteen heel hard zijn... Mhm.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 Uh, u kunt bellen naar 078-66x1. En dat herhaal ik nog een keertje. 078-66x1. Mede kan natuurlijk ook. Info at the Dank u wel voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.